Ze protesteerden tegen de arrestatie van Mladic, die in hun ogen een oorlogsheld is. Een Britse schrijver is in Singapore veroordeeld tot zes weken cel, omdat hij een kritisch boek heeft geschreven over de doodstraf in het land. In zijn boek beschuldigt Alan Shadrake de rechters in Singapore van partijdigheid bij het toepassen van de wetten. Volgens hem laten de rechters zich bij het opleggen van de straffen beïnvloeden door de politiek. Naast zijn gevangenisstraf moet de schrijver een boete van 11.000 euro betalen.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 Het weer, eerst bewolkt met wat buien, later droger en af en toe zond... wordt zo'n 16 graden, staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen... op de Wadden windkracht 6. WB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 44 kilometer file. Nog drie files vallen op. Er was een aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen bussen en Laren nog 4 kilometer. Ook was er een aanreding op de A2 Maastricht richting Den Bosch. Tussen Knopen de Hoogt en best 6 kilometer...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De komkommers, daar zijn ze, die besmet zijn met de EHEC-bacterie... zijn waarschijnlijk afkomstig uit Spanje. We spreken zo de betrokken Nederlandse exporteur in Spanje. Maar we gaan eerst naar Belgado. Daar wordt om twaalf uur het verhoor van Radko Mladic hervat. Zojuist bekendgemaakt door de rechtbank voor oorlogsmisdaden in Belgrado. Niet alle Serviërs zijn trouwens opgetogen over de arrestatie en de verwachte uitlevering van Mladic. Zondagavond houdt bijvoorbeeld de Servische Radicale Partij een demonstratie. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Belgrado. Daar was gisteravond een klein opstootje, maar verder zo merkte hij bleef het rustig. Er is veel politie in indrukwekkende gevechtstenu op het plein van de Republiek Belgrado-centrum. Hier is eerder vanavond een kleine demonstratie geweest van jongeren om steun te betuigen aan Mladic. The last years in in, the of not only Belgrade, all the in Dit zijn jonge Even mensen die Amerika altijd boos Zalia. zijn, altijd they dronken. Drunk, ze young, aggressive.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 hoe het met een portemonnee gaat. En veel minder geïnteresseerd in dat verleden. I will say this is the one very happy day because uh, after, after arresting of the such a huge symbol and everything is quiet. En hij zegt dit is misschien Finally wel the, een hele mooie the, dag the, the, voor Servië... Want het kan zeggen dat de krachten the, van de Milosevic uh, tijd zijn verzwakt. The, the Milosevic regime are defeated and, uh, weak. Het is een gewone warme donderdagavond in Belgrado.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 We to ask for Rat Rat comladic comladic, and everything. We don't care about that situation. We are drinking beer only in the town and that is all. We don't we don't care about the hey, politics hey. and, hey. and, and uh, for Ratko yeah. Rat and. Who old are you? I'm like 24 years I'm old. Yeah. Yeah. Yeah, it's for later. yeah, it's a past for me. I know everything about that, but I really don't care about that. Thijs van de Wiel in Belgado. Veel meer over Mladic en zijn arrestatie vindt u op onze website nos.nl. En Joris van der Kerkhoof praat zo nog met de Dutch better Dirk Zwaan. Dan door naar de komkommers. De komkommers die besmet zijn met de EHEC-bacterie. Die zijn vermoedelijk afkomstig uit Spanje. Wij praten met de Nederlander Richard Soepenberg... die daar in Spanje de exporteur Bio runt. Meneer Soepenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die komkommers van u? Eh... Uh... Er wordt beweerd dat uh, kokkommers die wij geleverd hebben in uh, Duitsland... Uh, dat die inderdaad besmet zijn. Overigens is het niet zo dat ik uh, het bedrijf Frunet run. Ik ben hier uh, als commercieel uh, persoon uh, werkzaam. Oké. Okay. Maar uh, dat is slecht nieuws lijkt mij voor uw bedrijf. Ja, dat is heel slecht nieuws. Uh, wij hebben sterke twijfels uh, dat, het, uh, dat onze kokkommers besmet zijn. Uh, wij hebben namelijk zelf uh, analyses... Uh, van laboratorium, uh, waaruit blijkt dat het EEC-virus totaal niet aanwezig is in onze komkommers. We zijn een uh, biogerelateerd uh, bedrijf. Dus, dus ze zijn niet van u, meneer Soepelberg, die komkommers? N nee, dat ziet u niet, uh, niet juist. Uh, ik zeg niet dat het niet onze komkommers zijn. Uh, wij hebben een, één pallet komkommers, 180 collies, geleverd aan een klant in Hamburg. Uh -huh. Die pallet is bij aankomst gereclameerd door de klant, omdat die pallet was omgevallen. Uh -huh. En toen? Dus, en toen heeft de klant gezegd... Jo, vindt u het goed dat ik ze zo goed mogelijk verkoop... en de afrekening volgt dan nadien. Mm -hmm. En daarmee heb ik ingestemd. Ja. Uh, de levering heeft plaatsgevonden op 16 mei. En uh, we zijn nu op 27 mei. Op 26 mei zijn wij gebeld door dezelfde klant... dat er monsters zijn genomen... Uh, van onze komkommers. Die in principe natuurlijk al lang al verkocht hadden moeten zijn. Uh, en dat daar het virus op zou zijn gevonden. Maar wij zijn officieel niet in staat van beschuldiging gesteld of uh, wij hebben geen officiële notificatie van welke instantie ook ontvangen. Want u denkt dat de komkommers bij, uh, denk, niet bij u in ieder geval besmet bij, zijn geraakt. ze zijn uh, 100% zeker niet in Malaga, Spanje uh, besmet. Kan het, zo'n bacterie, door omvallen op komkommers komen? Uh, ik ben geen specialist. Ik heb mij laten vertellen dat uh, als het om een bacterie, een virus gaat, en uh, ik zou het aan mijn hand hebben. Ik ja. geef u een hand, dan heeft u het. Ja, dus het zou ergens aangezeten en, kunnen hebben... Ja. Ik, ik, wij denken dat, uh, dat hier een politiek spel wordt gespeeld... en dat de schuld op uh, Spanje wordt afgeschoven. Nou, dat gaat u natuurlijk uitzoeken. U gaat natuurlijk controleren of, dat daar, of daar iets mis is gegaan in Hamburg. Nou, Op dit moment zijn wij niet in staat om uh, wat dan ook te controleren. Natuurlijk ja. hebben we hier uh, allerlei instanties in beweging gezet. En, en nogmaals, wij hebben nog steeds niets op papier gekregen. We hebben gisteren wel bezoek gehad... onmiddellijk van de gezondheidsdienst uh, uit Spanje. Want onze naam is feitelijk in de publiciteit tijd gegooid uh, ...zonder dat wij daar officieel iets over hebben meegedeeld gekregen. Mm. Uh, maar wij proberen op dit moment te redden wat het te redden valt ja. aangaande uh, onze verkopen. Want, want iedereen verkoopt u, verkoopt annuleert u nog al zijn orders. Dat wou ik zeggen. Verkoopt u nog komkommers, meneer Soepenberg, op dit moment? Nee, maar ik nee. verkoop niet alleen komkommers, hoor, mevrouw. Nee. Ik, uh, wij verkopen alle, alle groenten, of het nou tomaten betreft, of komkommers of courgetten. Verkoopt alles, u nog wel tomaten? geannuleerd momenteel. Dus u verkoopt helemaal niets meer op dit moment? Nee. Hoe lang houdt u dat nog vol? Uh, zoals gezegd, ik ben uh, commercieel medewerker bij dit bedrijf. Uh, ik kan niet in de financi financi financiële situatie uh, zien uh, van uh, de eigenaar van het bedrijf. Maar dat heeft grote gevolgen heeft voor ons is het natuurlijk een duidelijke zaak. We wensen u veel sterkte. Richard Soepenberg, Nederlander in Spanje. Okay. Die dus werkt bij dat bedrijf uh, Frunet Bio. 12 minuten over negen uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Chronisch zieken moeten zich veel te vaak bezighouden met regeltjes en administratie. In plaats van met hun gezondheid. Dat moet beter. Vandaag wordt er een rapport aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. En daarin staat hoe het leven voor chronisch patiënten gemakkelijker gemaakt kan worden. Hier is Rinke van der Brinken, onze redacteur Gezondheidszorg. Rinke, mm, wat hoeven patiënten niet meer te doen als het aan de onderzoekers ligt? Ze hoeven niet meer steeds een, uh, opnieuw een indicatie aan te vragen. Je moet je voorstellen als je... Uh, je been geamputeerd is, dan kan je een invalide parkeerkaart aanvragen bij de gemeente waar je woont. Die krijg je dan over het algemeen. Maar die moet je telkens opnieuw aanvragen, ja. want uh, er zou een kans bestaan dat je weer benen hebt. Ja, lijkt en, mij stug. Uh, hetzelfde geldt voor mensen met een progressieve dodelijke spierziekte als bijvoorbeeld als. Dat is een ziekte die een aantal jaren kan duren en soms snel gaat. Als je daar langer uh, dan de periode dat je indicatie geldt mee leeft, dan moet je gewoon weer opnieuw het hele papierwinkel gaan invullen en alle hulp die je nodig nodig hebt zuurstofflessen, rolstoelen, trapliften. Gewoon weer opnieuw aanvragen anders worden ze weggehaald. Is dat de enige aanbeveling? Nee hoor, er zijn er zo, zijn er veel. Dit is een pakkend voorbeeld. Um, een van de andere aanbevelingen die, die nogal opvallend is... is dat uh, de commissie, onder voorzitterschap van Steven van Eyck... zegt van als we nou eens ophouden met mensen... die een persoonsgebunde budget krijgen... Uh, elke uitgave die ze daar doen om zorg in te kopen... te laten verantwoorden met bonnetjes... dan ruimen we een enorme hoeveelheid administratieve lasten op maar, voor iedereen. krijg je dan niet enorme... Uh, toeloop van uitgaven. Nou, hij heeft daar een interessante visie op. Hij zegt, we geven nu studenten studiefinanciering, we geven ouders kinderbijslag. Niemand die controleert of ze daar bier van kopen of kleren voor de kinderen hun collegegeld van betalen of uit van gaan. Waarom zou je dat nou met dat persoonsgebonden budget wel doen? Juf? Als het op is, is het op. Je stelt vast, mensen hebben recht op duizend euro per maand om zorg in te kopen. Als er iets anders van in inkomen, dan zoeken ze zelf maar uit hoe ze wel aan die zorg komen. Vraag is natuurlijk wel, of uiteindelijk dan die mensen toch niet terugkomen bij een of ander loket... Uh, waar de belastingbetaler voor opdraait. Maar ik denk dat het wel een interessante kijk is... want dat met die andere fondsen gebeurt dat inderdaad net zo... en daar hoor je nooit iemand over. Nou, toch voor de zekerheid maar even vragen... of je dan toch niet fraude in de hand gaat werken. Want er zijn natuurlijk veel mensen met vage klachten. Ja, hoe, hoe gaan die hun geld opmaken? Aan het begin, voordat je zo'n persoonsgebonden budget... Krijgt, wordt vastgesteld of je daar recht op hebt. Dus daar zou je, je onomstotelijk vast moeten stellen. Deze mevrouw of meneer heeft een aandoening. En daarom recht op een bedrag per maand. En als je eenmaal dat recht hebt, dan dan ook niet te vragen of de, elke maand de bonnetjes op te sturen. Dus een persoonsgebonden budget in één keer geven en verder niet. Renke van der Brink, dankjewel. Gaat het zo hebben? Over een garnaal van een meter lang. Nou, als u dat niet gelooft, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Het gaat echt gebeuren. Hier is nou Jolanda van der Velden. Hoeveel meter kilometer file staat er op dit uh, moment op de 20, weg? 20 kilometer, dus het valt mee. Het is al snel aan het oplossen. Een paar dingen blijven nog over. Wat langere file nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwe meer 5 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete Zoeterwouder Wouterijnwijk 4. Een vrachtwagen is stilgevallen op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Driebergen, twee kilometer. De rechterrijsgroep is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Veel gesproken vanochtend ook weer over de arrestatie van Radko Mladic. Joris van de Kerkhof bespreekt dat ook met Dirk Zwaan. Dutch better van Dutchbet 3. 35 jaar is hij. Renate, zijn vrouw, is 34. Jade, zijn dochter, is 6. Die is naar school en Jinte, zijn andere dochter, is twee. En die zit hier naast ons uh, te spelen. Uh, vanaf zes uur ben ik hier, uh, hier, ben ik met u in gesprek. En uh, u hebt al een aantal keren gezegd hoe mooi, niet per se uw kinderen, maar kinderen zijn. Dat u altijd kinderen hebt willen, hebben, willen krijgen uh, en dat het zo bijzonder is. Redden uw kinderen, u, emotioneel? Ja, ja, dat is een... Uh... Ja, een hele mooie vraag, ja. Dat klopt inderdaad. Mijn kinderen die hebben mij door, door moeilijke periodes heen getrokken, absoluut. Ja, inderdaad. Ja, uh, mijn kinderen zijn me echt, uh, mijn alles. En uh, ja, dat, uh, dat is, uh, is mijn grootste bezit wat ik, wat, ik, wat ik heb, inderdaad. Ja, dat klopt. Liefdevol, gaat u rechterarm over de schouder van, uh, van Jinten. Uh, toen u in 1995 in Srebrenica was, toen waren er ook heel veel uh, kinderen. Duizenden werden afgevoerd. Wat deed u toen? Ik heb, uh, ja, ik vond het, uh, alles was natuurlijk verschrikkelijk... maar dat gaat helemaal uh, door merg en benen. Omdat die kinderen die kiezen daar niet voor. Hè. Op, om, die kiezen niet voor om op de wereld te komen... en in zo'n drama terecht te komen. En ik heb toen uh, heb ik uh, eigenlijk uh, ja, een, een deur opengebroken... en daarachter stond een, een grote bak met, uh, bak met snoep. En uh, ik heb die kinderen, ja, heb ik uiteindelijk uh, snoep delen. Ja, en dan krijg ik nog een lachje en dan, ja... Het is, het is helemaal niks wat je doet eigenlijk, maar het uh, ja, is het laatste. Ja. Het is mini minimale, maar ja, je hebt toch nog wat gedaan uh, uiteindelijk. Ja. Toen was het 1996 en toen kwam u hem tegen. Stoere bink. Zeker weten, ja. Dat was wel een leuke vent. Ik denk, uh, daar wil ik even een praatje mee maken. En wanneer uh, schompelt hij ineen? Nou, eigenlijk al uh, wel vrij snel, nadat we elkaar leerden kennen... waren er steeds wat dingen van, uh, Nou ja, bijvoorbeeld dat hij op de bank in slaap viel... Ja, voor een jonge vent van 4, 25 jaar. Uh, na een dag werken, ja. De meeste mannen die kunnen dan nog wel volhouden tot een uur of elf avonds. Maar ja, ik ja, was eigenlijk vaak al voor het avondeten zo moe... dat hij gewoon even, ja, even een tuk tukkeltje moest doen... Om, uh, ja, om weer bij te komen, een beetje energie te krijgen weer. En dacht dacht toen wat aan watje... Toen dacht ik wel van... Nou, had ik heb hem wel eens op hem gemopperd, dat ik dacht van... kom, heel even iets aan het huishouden doen. En heel even, even de schouders stonden. En ja, toen wisten we nog niet wat er aan de hand was. Maar ik heb wel wat op hem gevoed, ja, helaas. Ja, en toen werd dat een afkorting. Ik ga even een filmpje starten voor, uh, voor Jinte. Meneer Den Uyl komt op de telefoon uh, terecht. Wat, wat, die afkorting, posttraumatisch stresssyndroom, dat was het. Maar als je dat dan te horen krijgt, dat je dat hebt, ja, en, en, en dan... Ja, dan, euh, dan ben je eigenlijk euh, achteraf ben je ontzettend, euh, ontzettend blij. Want dan krijgt het een naam. Um, aan de andere kant ja, ben, je, ben je gewoon ziek. En uh, ja, ben je gewoon, uh, ja, ben je gewoon uh, een van de slachtoffers uh, van uh, de jongens en uh, de slachtoffers daar in Bosnië. En uh, ja, loop je gewoon met die ziekte rond. En uh, dan moet je er gewoon het beste van gaan maken op een gegeven moment. Ja, dat is af en toe heel zwaar. Uh, nog steeds zwaar. Ja, u, u werkt uh, wel gewoon. U werkt bij de politie. Daar wilde u altijd al uh, gaan werken. Toen u 18 was, uh, ging het nog even niet. Toen bent u maar naar de militaire dienst gegaan met alle gevolgen van dien. Nu werkt u bij de nationale recherche. Uh, dat werk gaat gewoon. Uh, Wel uh, well met uh, horten en stoten. En, uh, in zijn zoveel tijd ben ik dan uh, ziek thuis. En, uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat geeft uh, problemen, <tie> absoluut. Uh, het, het is ook zeker niet makkelijk. Uh, uh, alleen, uh, ja, wij, uh, we, ik probeer er gewoon het beste van te maken. En uh, ja, de werkgever die, uh, probeert dat ook. Alleen, uh, dat gaat ook niet altijd makkelijk. Zeker niet. Het is uh, uh, af, uh, aftasten, allebei. En uh, ja, nogmaals, ja, het, het moet uit jezelf komen, allemaal. Uh, je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar je kan ook het positieve ervan maken. Ja, nou, dat doet u. U hebt de afgelopen uren verteld over de reuk van, de, van de open haardvuur. Er staat hier een open haard. Dat u dat herinnert aan wat er daar gebeurde. Uh, u hebt verteld over de herrie die er, die er is bij, uh, in, in, in zwembaden. Uh, dat u dat herinnert aan wat er daar, daar allemaal uh, gebeurde. U hebt het daar met z'n tweeën ook over gehad? Ja, absoluut. Niet meteen, maar uh, later wel. En uh, uh, wij hebben daar, uh, wij hebben daar uh, over, over gesproken uiteindelijk. Want ja, eerst wekte dat bij mij woede, woede op. En uiteindelijk uh, ja, heeft, dat mij, uh, heeft dat bij mij doen besluiten om dat natuurlijk ook met mijn vrouw uit te gaan spreken... En dat heeft heel veel, heel veel duidelijk, duidelijk gemaakt. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, is, uh, dat is ontzettend fijn, omdat zij nu ook begrijpt wat er in mij om, omgaat. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat heeft ontzettend veel rust, rust gebracht, absoluut. Nou, fijn dat u in die rust uw verhaal hebt uh, kunnen vertellen hier. Dank u wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Joris van der Kerkhoff was vanochtend te gast bij Dutch Better Dirk Zwaan. Het is negen minuten voor half tien. Het uh, midden- en kleinbedrijf had gistermiddag in Utrecht een feestje. Daar werden de honderd meest innovatieve ideeën gepresenteerd. Een jury onder leiding van uh, voorzitter Alexander Rinoy Kan beoordeelde meer dan 200 inzendingen op hun impact, originaliteit... omzet, potentie en verkrijgbaarheid. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer bekeek er twee... die inmiddels wel hun succes bewezen hebben. Stratenmaken is uh, een van de zwaarste beroepen. Tot nu toe, hè? Henk van Kuik. Dit is een mooie uitvinding. Wat je hier ziet is de Tigerstone. Dat is een bestratingsmachine. Wat je hier ziet is dat de stratenmakers uh, gewoon rechtstandig... Uh, zonder hun knieën te belasten en rug de straat maken. De machine die loopt volledig uh, automatisch door uh, de straat heen. En je ziet aan de andere kant, als je daar gaat kijken, zie je de straat... Er was het tapijt uitzakken. Een zes meter brede bestratingsmachine. Hij is gewoon variabel instelbaar tot zes meter. Wie heeft dit bedacht? Ja, dat, uh, dat ben ik zelf. Ja. <laughs> uh, bij mij in de straat waren ze gewoon uh, met de hand aan het straten. Een jaar of vier geleden. En dat duurde allemaal lang. En de mensen, ik, ik zag het allemaal wel gebeuren. Ik denk, hey, dit moet anders kunnen. En kan dit commercieel een succes worden? Ja, dat is het al, mag ik wel zeggen. We hebben hier in Nederland al uh, 22 machines. Uh. Daarnaast uh, hebben we uh, contacten in meer dan 50 landen. Dus uh, we hebben enorm veel belangstelling voor dit product. U heeft een fantastische uitvinding gedaan dus? Ja, ja dat mag ik wel zeggen. En wat me het meest deugd doet is uh, dat ik nu uh, heel erg veel stratenmakers... Uh, er werk kan laten doen op een arbeidsvriendelijke manier. Nou, want die mensen hoeven niet meer op hun knieën en al die stenen uh, te dragen. Dat is het grote punt, hè. Die, uh, die mensen ja, die zijn gewoon s'avonds echt afgebrand. Meneer Van Kuik hadden ze 40 jaar geleden bij u de straat maar gedaan, hè? Ja, ja, inderdaad. Nou, en u staat hiermee dus in de innovatie top 100. Dat is uh, natuurlijk een... Uh... Ja, een hele eer. U glimt van oor tot oor. Ja, U bent is... trots, hè? Ik ben daar trots op, ja. Ik ben ja. vooral trots op dat ik heel veel stratenmakers dus hiermee een heel groot plezier breng. Een andere uitvinding van uh, Dirk van der Vorst zit naast me met zijn laptop. Wat wij doen is uh, uh, geavanceerde geluidsanalyse. Nou, wat je hier ziet is een uh, streaming-cochleogram. Dat is dat model van het menselijk oor. En daar zie je, als ik in mijn handen klap bijvoorbeeld het geluidspatroon uitslaan van uh, nou, mijn handgeklap. Maar in uh, situaties waar wij veel werken, bijvoorbeeld de zorg of in uh, gevangenissen... dan worden mensen agressief. En als ik bijvoorbeeld even ga schreeuwen... Hé hey man, hey, hé, hey, hé! Hey! Dan zie je meteen dat het geluid uitslaat... en dat dus het patroon van agressie heel duidelijk zichtbaar is in ons systeem. En op die manier kan ons systeem dus vroegtijdig een melding geven... en kan beveiligingspersoneel of uh, verzorgend personeel heel snel naar nou ja, het incident toe gaan... Geluid is vaak een eerste trigger voor mensen om ja, geattendeerd te worden. Dus als je camera's alleen hebt, die zijn natuurlijk doof. En wat dit heel erg goed laat zien, is dat als je geluid toevoegt aan die camera's... dat je dus een extra ja, zintuig toevoegt aan het beveiligingssysteem. We hebben een maand geleden een project opgeleverd in India... om geweerschoten te detecteren bij een regeringsgebouw. De meest interessante markt voor ons is de zorgmarkt. Als je kijkt naar geestelijke gehandicaptenzorg, psychiatrische ziekenhuizen... Daar heb je veel problemen met mensen die in paniek raken, die agressief worden... maar ook met mensen die aan epilepsie lijden. En wat ons systeem kan, is op die momenten dat dus ja, iemand overstuur raakt... direct zorgen dat verzorgend personeel kan toesnellen. En daarmee kun je ja, levens redden. Veel interesse? Heel veel interesse. Met name ook internationaal. Van uh, uh, Chili tot Amerika. Ja, waarom komt dit uit Nederland? Nou, dat komt absoluut omdat uh, bij de Universiteit van Groningen een, een vakgroep zit... Uh, die zich helemaal richt op ja, akoestische analyse. En uh, daar hebben een aantal hele knappe koppen uh, iets neergezet... wat uh, ja, wereldwijd nog niet uh, is geven Dus dit wordt een kastsucces. Als dat mij ligt wel. <laughs> een bijdrage was dat van uh, onze verslaggever Jeroen Schutheiser. In de woestijn van Marokko is het fossiel van een reuzenganaal gevonden. Het dier is 480 miljoen jaar geleden uitgestorven. En de Vlaamse wetenschapper Peter van Roy ontdekte het. Meneer Van Roy, goedemorgen. Hoe groot is de granaal? Wel, dat beestje uh, heeft een, uh, toch wel bereikt een afmeting van toch wel uh, een dikke meter, een meter twintig ongeveer. Dat is een forse. En hoe ziet hij eruit? Wel, uh, eigenlijk voor ons hedendaagse ogen is het een, een, een zeer bizarre dier. Uh, het heeft een uh, redelijk lange, grote kop met een paar gesteelde, uh, vermoedelijk samengestelde ogen. Vooraan die kop zitten uh, een paar flexibele grijpers met stekels, die het uh, dier gebruikt om zijn prooi mee te vangen. En uh, rond de mond is er een set van, uh, van platen, uh, harde, getande platen, die in een cirkel rond de mond staan en die dus werden gebruikt om, uh, om prooien naar te sturen. Te, te scheuren. En dan het lichaam is een uh, langwerpig gesegmenteerd lichaam. En uh, iedere keer per segment is er uh, aan de zijkanten een, uh, een paar flexibele lobben of, of vinnen die het uh, gebruikt om mee te zwemmen. Hm. Het is eigenlijk een heel raar dier. Ja, dat kunt u wel zeggen. hoe weet u zeker dat het een garnaal is, meneer Verhooy? Wel, het is strikt genomen, het, iedereen uh, in, de, in, de, in de pers noemt het een garnaal, het is strikt genomen is het geen garnaal. Oh. Het behoort tot dezelfde grote groep van dieren daartoe en de arthropode dat is de grootste groep van dieren die er is en uh, ja heet het een dagen uh, dingen zoals schorpioenen, spinnen, uh, teken. Uh, garnalen, kreeften, krabben, insecten, duizendpoten, dat zijn allemaal arthropoden. Mm -hmm. Nu, die Anomalocaridie, dat is een beestje uh, dat eigenlijk aan de basis zit van de arthropoden. Het zit eigenlijk helemaal aan de basis van de stamboom van de arthropoden. En natuurlijk een ding zoals een garnaal, ja, dat is, dat is uh, een veel geavanceerder beestje. Dat zit ergens helemaal bovenaan in de stamboom. Mm -hmm. um, Terwijl die allemaal carididen werkelijk helemaal aan de basis zitten. Maar ze zijn wel met elkaar verwant. Ze behoren tot dezelfde grote groep, maar het is een, uh, een verre verwantschap, zal ik zeggen. Okay. Wat, deze, wat deed deze uh, ganaalachtige, zullen we dan maar zeggen, in de woestijn van Marokko? Toen het beestje leefde, dus ongeveer een 475, 480 miljoen jaar geleden, uh, was dat een, uh, een zee, was het daar vrij diep water, een, een dikke 100 meter waterdiepte toch wel. Uh, dat lag toen ook uh, bijna pal op de Zuidpool. En uh, ja, dat beestje daar, dat leefde op de bodem, zwom daar rond en uh, ja, zocht daar naar prooi om, om te eten. Oké, okay. en, en we begrijpen dat het een fossiel is. Het is als fossiel ja. gevonden. Hoe bijzonder is het dat het uh, gefossiliseerd is? Wel op zich, dat is al eens uitzonderlijk, omdat uh, het beestje was eigenlijk volledig, volledig week, volledig zacht, Dat had geen, uh, geen gemineraliseerde delen en natuurlijk normaal gezien, uh, de dingen die makkelijk fossiliseren, dat zijn de gemineraliseerde delen, dat zijn schelpen, dat zijn skeletdelen. De harde, de harde delen. Ja, werkelijk ja. de harde delen en uh, ja, weken dingen, weken weefsels normaal gezien, dat, dat verdwijnt natuurlijk onmiddellijk daarop direct weg of dat wordt opgevreten door, door, door de aaseters. En het is maar zeer zelden dat we dus eigenlijk die weken dieren, die ongemineraliseerde dieren, bewaard uh, hebben als fossiel. En dus dat op zich maakt de volstal uh, erg uitzonderlijk. Blij met de ontdekking, meneer Van Rooij? Uh, ja, toch wel. Ja? <laughs> Bedankt dat u hem met ons wilde delen. Oké. Okay. Peter Van Rooij, hij ontdekte het uh, fossiel, de uh, reuze garnaalachtige. Zo moeten we het uh, omschrijven, geloof ik. Einde van dit NOS Radio 1, journaal, maandagochtend 6 uur. En Lara en ik weer. Nu over naar iemand die al heel lang ook bij de radio werkt. Ik ga er oh. verder niks over zeggen. Goedemorgen Nederland, presenteert zo dadelijk. En bedankt. Sven Kokkeman, Echte vriend, kogelman. Ja, ja. Nou ja. Leuk je weer te zien. Het is ook feitelijk zo. Goedemorgen. <laughs> Nederland wil een plek uh, bij de top 50 van kennislanden. Maar dat doel is nog nooit zo ver weg geweest, zegt de ABN AMRO... want die bank heeft een analyse gemaakt. En Adolf Hitler is nog steeds ereburger in verschillende gemeenten in Oostenrijk. Er is nu een enorme discussie daar over het wel of niet opheffen van die status. En morgen is het zover. Dan staat Edwin van der Sar voor de laatste keer onder de lat. Praat praat zometeen met een hele grote fan. Oud-topkeeper Hans van Breukelen. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Ook al heel lang op de radio. Eerst nu het nieuws van een man die ook al heel lang op de radio is. Doe wat meegels. Radio 1. Het NOS-journaal. Chronisch zieken hebben te maken met te veel regels en administratie. Dat maakt het lastig om de benodigde zorg te krijgen. Dat stelt een adviescollege van de overheid. Het college pleit voor minder bureaucratie rond de aanvraag voor zorg. De Servische oud-generaal Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid... voor een onderzoeksrechter. Gisteren werd een verhoor voortijdig beëindigd... omdat hij geen antwoord meer gaf op vragen van de rechter. Volgens een advocaat heeft Mladic een zwakke gezondheid. De Britse schrijver Alan Shedrake moet in Singapore zes weken de cel in... en een boete van 11.000 euro betalen... omdat hij een kritisch boek heeft geschreven over de doodstraf in het land. In zijn boek beschuldigt Shedrake de rechters van partijdigheid. Volgens hem laten die rechters zich beïnvloeden door de politiek. En de EHEC-bacterie komt mogelijk van Spaanse komkommers, zegt de Duitse Gezondheidsdienst. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in groenten uit Noord-Duitsland zat. De Spaanse kweker waar het om gaat zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen... en zo mogelijk besmet is geraakt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 21 kilometer file. De meeste files zijn 2 kilometer. Wat langer nog de file op de A9, ook maar richting Amstelveen bij knoopend raadsdruk 3... En op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen ook 3 drie kilometer. Net over de grens bij Venlo is een aanrijding geweest op de Duitse A40. Er is een vrachtwagen door de middenberm gereden. Tussen de Nederlands-Duitse grens en Kempen is nu zo'n 10 kilometer file ontstaan. Er is maar één rijstrook open. Bent u onderweg naar Duitsland, kunt u beter een andere grensovergang kiezen. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het doel om bij de top 5 van kennislanden te komen is nog nooit zo ver weg geweest, zegt de ABN Amro. Adolf Hitler is nog steeds ereburger in tientallen Oostenrijkse gemeenten. Elko Brinkman van Bouwend Nederland wil dat het lage BTW-tarief voor de bouw wordt verlengd en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in ja, is in Friesland. En als je geen Fries bent, weet je vast niet waar het ligt. Tot morgen, althans. Want dan zet een beroemdheid en een heel groot feest het gehucht definitief op de kaart. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland wil een plek in de top 5 van kennislanden, maar het gat tussen wens en werkelijkheid lijkt te vergroten door de bezuinigingsplannen van de regering. De afstand naar de top 5 is nog niet eerder zo groot geweest, dat zegt Erik Zwaard. In de jaarlijkse analyse van ABN Amro op onderwijs, meneer Zwaard, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. U bent sectorbanker onderwijs bij ABN Amro. Is die top 5 eigenlijk nog wel bereikbaar dan? Nou, als er niet gekozen wordt om in het onderwijs te investeren... dan wordt het heel lastig. Op dit moment uh, de regeringsplannen die wijzen uit... dat er tot 2016 niet in het onderwijs ge wordt geïnvesteerd. Eigenlijk alleen maar omgebogen. En daar zijn de onderwijsinstellingen ook vooral mee bezig. Ja, met andere woorden? Nou, de, de lange termijn doelstelling van, uh, om het onderwijs kwalitatief beter te maken... Uh, daar is geen geld voor, of onvoldoende geld voor. Ja. En... Uh, er zijn allerlei, bovendien nog allerlei maatregelen boven het hoofd... als uh, de uitgestelde langstudeerbezuinigingen, de 30-plus-maatregel... Ja. En, en het passend onderwijs. Dus ja. onderwijs weet ook niet waar, waar ze de komende jaar nog aan toe is. Met andere woorden, dus als de bezuinigingen blijven... althans als er geen extra investeringen komen in het onderwijs... dan halen we die top 5 überhaupt niet meer? Nee, er moet echt uh, geld vrijgemaakt worden. En dat zegt ook onze eurocommissaris uh, is Vorige maand, en daar is weinig aandacht aan besteed, een, een tussenevaluatie geweest waar we nu staan in onze uh, onderwijsdoelstellingen. Uh, en slechts zeg maar, op één punt uh, ligt die op, op koers. En alle andere punten, met name uh, wanneer we kijken naar de dropouts, uh, halen we zeg maar, de inspanningen niet. Waarom doet een bank eigenlijk onderzoek naar onderwijs? Nou, eh, traditiegetrouw eh, brengen wij in het voorjaar elk, voor elke sector waar wij in actief zijn een visie op sectoren uit. Daar, maar eh, brengen wij in beeld de trends en ontwikkelingen en geven wij ook een visie over de, de toekomst. Eh, onderwijs is een belangrijke doelgroep voor ons. Eh, en wij merken ook dat onze, onze klanten zeg maar, het moeilijk hebben. Dus we moeten alleen niet verstand hebben van onze klanten, maar ook de, de sector waar ze in opereren. Juist. En ja. Dat, dat is de reden waarom wij een analyse maken. Ja. U zegt net, er wordt bezuinigd op dat onderwijs nauwelijks in geïnvesteerd. Toch heeft het kabinet wel aangekondigd ook in dat onderwijs te zullen investeren. Ja, maar pas nadat er bezuinigd is. En dus tot 2016 is zeg maar, uh, het ombuigen uh, met een pak pakket van maatregelen die uh, waar iedereen voor op de barricade uh, gaat staan. Ja. En pas als er uh, die bezuinigingen zijn gerealiseerd. En ja, wij vinden eigenlijk dat er zowel bezuinigd moet worden en geïnvesteerd moet, moet worden in het onderwijs. Juist. En waar zou dan met name in moeten worden geïnvesteerd? Uh, nou, eigenlijk op alle gebieden. Eén uh, de kant, het gaat om talentmaximalisatie. Het maximale uithalen uit de jongeren wat, wat, wat erin zit. Uh. En, uh, dus dat is zowel zorgen dat iedereen uh, binnen zijn studietijd zeg maar, zijn startkwalificatie behaalt en zijn doel bereikt. Uh, en dat is goed voor de werkgelegenheid en ook de arbeidsmarkt vraagt erom. Als we zo doorgaan, dan kunnen we de plekken niet invullen met, uh, met de mensen die we nodig hebben. Hebt u ook enig idee hoeveel geld er bij dat onderwijs zou moeten als investering? Nou, daar hebben we niet direct een mening over, maar het, het signaal wat, er, wat zeg maar, uh, nu gegeven wordt van uh, meer met minder, er wordt, wordt meer gevraagd, meer kwaliteit gevraagd en dat moet met minder geld, en, en dat gedurende zo'n lange periode, dat, dat is niet goed. Nee. Je kunt ook zeggen, als het zo ontzettend belangrijk is voor de economie dat wij het bij de top 5 van kennislanden horen, dan zou het bedrijfsleven misschien ook wat extra kunnen investeren en misschien de AVNO ook wel of niet. Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens. Ik denk dat uh, in onze visie geven we ook aan... dat er eigenlijk een herverbinding moet komen van het onderwijs met de omgeving. Ik denk dat er veel meer mogelijk is dan wat op dit moment uh, gebeurt. En je ziet ook dat er programma's uh, vanuit het onderwijs uh, zijn opgestart... om dat tot stand te brengen. En wij doen daar van harte aan mee. Ja. En uh, ja, wij, uiteraard als iedereen doet datgene waar die goed in is... Uh, dan kunnen we daar meters in maken. Dus eigenlijk zegt u alle hens aan dek alle partijen die belang hebben bij goed onderwijs en hooggekwalificeerd personeel zouden moeten bijdragen Absoluut. En we zien het ook, er zijn goede voorbeelden in, in, in de praktijk. En uh, ook uh, vanuit het bedrijfsleven, wij noemen in het rapport zeg maar, ook de Universiteit van Wageningen, die een hele goede uh, interactie heeft met, uh, met het bedrijfsleven. Uh, maar ook, zeg maar, dichterbij, uh, als je kijkt naar de ROC's in de, in de grote steden. Die moeten ook echt slag maken uh, met de, de partijen die in die steden uh, voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Juist. En de studenten zelf moeten die ook meer gaan betalen, toch? Ik er wordt nu al gesproken over. Het... De collegegelden studeerders die dan meer moeten gaan betalen. En uh, dan die leningen maar uh, verder op in hun leven verder moeten gaan aflossen. Zoals dat in andere landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, ook al jaren het geval is. Ja, het is grappig, daar verschillende meningen over. Uh, in het rapport staat ook een interview met Seibold Noorda. En die zegt, ja, stelselwijzigingen... Uh, en uh, die hebben nooit, uiteindelijk nooit meer geld opgebracht voor het onderwijs zelf. Hè. Dus als die student uh, ziet dat als hij meer moet gaan betalen... ook beter onderwijs ervoor krijgen... dan, uh, dan is hij misschien daar nog wel warm voor te krijgen. Ja. Uh, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Kortom, alle hens aan dek, dat is de boodschap ook aan Den Haag. Nou is het probleem dat er natuurlijk al jarenlang wordt gesproken... ook. In in dezelfde woorden zoals u dat nu doet... maar dat dat onderwijs telkens toch een zorgenkindje blijft. Ja, dat, dat is zo. Aan de andere kant, uh, het is wel angstig stil op dit moment. En uh, vandaar ook dat wij dit signaal afgeven. Uh, uh, het is, we moeten kijken naar de lange termijn opbrengsten die, die het onderwijs uh, voor ons allemaal kan hebben. Ja. Uiteindelijk is onderwijs ook vooral iets wat we samen ervan maken. Uh, en ja, uh, wij vonden in onze analyse vinden wij eigenlijk dat het onderwijs het zwaar heeft. We zijn uh, echt goed bezig met die, die kwaliteitsslag te maken. Dat, dat ook, dat, uh, dat komt ook uit de cijfers. Ja. Maar er moet echt meer geld bij. Dus als het kabinet zijn uh, belofte wil waarmaken dat Nederland bij de top 5 van kennislanden wil horen, dan moet het ander beleid gaan voeren. Dan moet er meer geïnvesteerd worden in het onderwijs. Erik Zwaard, sectorbanker onderwijs bij de ABN AMRO. Ik dank u wel. Graag. Gaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u bijzonder interesseert. Een hoogzwangere vrouw die een gevangenisstraf moest uitzitten is deze week ontsnapt uit een ziekenhuis in Den Bosch. Hoe lang mogen baby's eigenlijk bij hun moeder blijven als ze in de gevangenis worden geboren? Pascal Zegers van Gezin in Balans, organisatie die moeders en kinderen tijdens en na de detentie helpt, heeft het antwoord. Wanneer vrouwen zwanger zijn en zij zijn gedetineerd, dan gaan zij ongeveer drie à twee weken voor de uitstekende datum naar het penitentiaal ziekenhuis in Scheveningen... Daar wachten zij hun uh, bevalling af. De bevalling vindt plaats in uh, het ziekenhuis in Den Haag, uh, Bronovo. En uh, na de bevalling keren zij terug naar het Pententia ziekenhuis... waar zij ongeveer de, kraamtijd, de normale kraamtijd van 8 uh, à 10 dagen uh, doorbrengen. Uh, na die kraamtijd in Scheveningen, worden de vrouwen uh, teruggeplaatst... naar de inrichting waar zij eerder gedetineerd zaten. Daar zijn uh, voorzieningen in de vorm van moeder-kindcel... En daar mogen de kinderen uh, verblijven tot zes maanden. Mochten de ouders uh, of de moeder langer gedetineerd zijn dan zes maanden... dan wordt er een, of een ander alternatief gezocht. Of er kan overplaatsing aangevraagd worden naar PI terpeel, waar een speciaal moeder met kindhuis is... Uh, waar moeders met hun kinderen kunnen verblijven tot vier jaar. Al dus Pascal Segers van Gezin in Balans. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... Het voor uw Vragen van Vandaag. Gaan we nu terug naar Achlem. Terug naar Marcel Dekker. Ja, een dorp met een kleine 700 bewoners onder de rook van Harlingen. Ik denk niet dat veel mensen het kennen, maar burgemeester Veenstra... nou, morgen zou dat wel eens heel anders kunnen zijn. Dat lijkt me wel, ja. Want morgen viert verzekeraar Achmea in dit dorp zijn 200-jarig jubileum... met een gaslijst waaraan je een puntje zou kunnen zuigen. Dat is heel mooi, maar waarom eigenlijk in dit dorp, meneer Veenstra? Omdat hier in Achlem, in de gemeente Vranekerendeel. Deel, 200 jaar geleden door Ulbepiers Draaisma een verzekeringsmaatschappij is opgericht. En in de loop der jaren is die uitgegroeid tot wat nu Achmea is. Ja. Want daar komt het vandaan, hè? Achmea, ach, Ja. Nou, 2000 gasten worden er verwacht. Uh, die u met een paar motoragenten wel in toom had kunnen houden, tot u de lijst onder ogen kreeg in april. En wat stond er op die lijst? Ja, in april is bekend geworden dat ook Bill Clinton morgen de conventie kon bezoeken. Doe maar. Toen maar, ja. Dat is toch, uh, het was al een heel groot feest. En dit is dan uh, de, de kers op de taart, uh, denk ik. Ja, en daar was u een beetje sceptisch over, of tenminste heel nuchter, Zoals een Fries ook altijd is, Ach Bill Clinton. Die andere gasten zijn net zo belangrijk. Ja, precies. Er, er komen echt heel veel gasten. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat, uh, dat op één dag ergens in Nederland... Er zoveel mensen uit politiek, cultuur, sport, wetenschap uh, bij elkaar zijn geweest... om met elkaar te praten over de toekomst van Nederland. Ja. Want pak dus, de lijst er eens even bij. U staat er zelf ook op hè, trouwens. Ja, ja. Maar het is niet alleen Bill Clinton. Nee, het is ook uh, Geert Mak en het is Job Cohen. En het is Sibron van Haasma Buma en Adriaan van Dish en Hans Wiegel en uh, Ed van Tijn en uh, Doekle Terpstra. Nou, je kunt ze zo gek niet bedenken. Ook allemaal interessante mensen. Hè? Maar het betekent wel heel erg veel voor het dorp. We zijn er vanochtend even doorheen gewandeld. Het is eigenlijk de grootste concentratie circustenten op de vierkante meter. Kun je wel zeggen? Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja. Je ziet zelden zoveel hele mooie tenten bij elkaar. Ja. Wat betekent het voor het dorp? Want die moet toch echt raar staan te kijken dat dit allemaal gebeurt. Dat het hele dorp eigenlijk een evenemententerrein wordt voor Agmea. Nou, ze staan niet raar te kijken. Ze zijn dol enthousiaste inwoners van het dorp. Uh, we zijn hier al ruim een half jaar mee bezig met de voorbereidingen. En vanaf het begin is, is er overleg geweest met, met het bestuur van Dorpsbelang. Maar ook met alle inwoners van het dorp. We hebben een aantal bijeenkomsten hier in het dorpshuis gehad. En nogmaals, vanaf het begin is iedereen enthousiast, zegt iedereen we zetten de schouders onder, we werken mee. Heel veel mensen hebben hun huis ook ter beschikking gesteld om morgen deelsessies te laten plaatsvinden. Je ziet dat de afgelopen weken mensen hun tuinen opknappen, de, de, de kozijnen schilderen, alles ligt er netjes bij. En uh, iedereen is er klaar voor nu. Kan het nou, die, die Friesen zijn toch altijd zo nuchter, die, die trekken zich toch daar helemaal niets van aan dat Bill Clinton komt? Blijkbaar wel dus. Nee, want ook voordat ze wisten dat Bill Clinton zou komen... waren ze al heel enthousiast en was ik heel enthousiast. En eh, probeerden we er samen eh, een, een mooi feest van te maken. Was het bekend dat Achmea hier geboren was? Is, is dat bekend bij de bewoners hier van het dorp eigenlijk? Ja, dat is bekend. Uh, de, de kerk waar we nu op uitkijken, daar, daar uh, voor op het kerkhof, is de familiegraf van de familie Dreisma. In de kerkmuur zit een hele grote plaquette ter nagedachtenis aan het feit dat die verzekeringsmaatschappij uh, destijds 100 jaar geleden is opgericht. Dat, dat moet binnenkort uh, maar een vervolg op komen. Dus in het dorp is dat wel bekend, ja. Even naar het bord wat ik tegenkwam toen ik hier naartoe reed, uh, daar stond zo'n beetje uh, kort gezegd en kort door de bocht uh, gezegd uh, op uh, van uh, u uh, komt er niet in morgen. En dat is ook zo. Iedereen die hier niet hoeft te zijn, die komt er morgen niet in. Uh, door het dorp loopt een doorgaande weg. Uh, we zitten hier morgen met u, zei 2000 man, maar waarschijnlijk wordt het er wel bijna 3000. Nou, met, met bijna 3000 mensen hier uh, moet je geen doorgaand verkeer hebben. Dus we hebben besloten dat het dorp morgen alleen toegankelijk is voor mensen met een toegangspas. Dus dat zijn de inwoners van het dorp, alle, alle genodigden en alle gasten. Uh, ik hoop dat u beter weer heeft uh, morgen. Veel plezier. Uh, dank u wel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks Adolf Hitler is nog steeds ereburger in tientallen Oostenrijkse gemeenten. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. 27 landen, het is eigenlijk een godswonder om het maar zo te zeggen. Die elkaar gevonden hebben en afgesproken hebben dat er één markt zou zijn: de grootste economische markt op aarde. Uh, nou, ik heb uh, numerologisch uh, een analyse van haar geboortedatum uh, gemaakt en wat ik wel heel erg mooi vind, haar levensopdracht is 9. Ja, zij heeft een aantal enen in haar geboortehoroscoop, als je de formule daarop toepast en dat wil dus ook zeggen dat je een heel inventief uh, mens bent, jij moet ook af en toe opnieuw met iets kunnen beginnen. Je kunt niet bijvoorbeeld 30 jaar lang hetzelfde doen, die vernieuwing die hoort bij jou. En omdat je dus 9 als uh, levensopdracht hebt, wil ik ook zeggen dat je ergens een voorbeeld in mag zijn, dat je ook anderen mag inspireren in datgene wat je doet is absolute dood in de pot. En ik zal strijden tot mijn laatste snik dat dat niet gebeurt. Wat moet ik me voorstellen bij het wild plakken? Gaat dat dan over de kermis en of over de optredens van de beentjes? Uh... Dat is uh, ja, de kermis, uh, denk ik, om, of uh, ja, noem maar op... Uh, en dat gebeurt dan uh, ja, zomaar op uh, nou, elektriciteitshuisjes. Blijkbaar nodig dat toch uit om uh, nu een motie uh, uh, in te dienen. En dat is ook volgens mij aangenomen. En als het goed is, gaat u nu onthullen uit wiens koker deze motie komt. Uh, volgens mij komt de motie uit de koker van de VVD. Morgen, Hoekenvist. Meneer Roekevis van de vuist op tafel in de gemeenteraad. Ik erger me er wel aan. En niet alleen ik, heel de gemeente Berkeland. En hoe wild wordt er geplakt in de gemeente Berkeland? Uh, heel wild. Ja, uh, op alle stroomkastjes en op alle mogelijkheden waar je kunt plakken, wordt geplakt. Och, verschrikkelijk, ik kan helemaal met u meevoelen. En uh, met name pop-optredens, uh, uh, evenementen. Niet eens klassiek. Ja, op verkeersborden, op, noem maar op. Ja, dat is natuurlijk te zicht voor. Nou, en wat wordt er nou het meest geplakt? Nou, het meest wordt geplakt aankondigingen van evenementen. Dat komt verreweg het meest voor. Is het plakken nou echt een motie in de raadsvergadering waard? Ik, nou, ik moet eerlijk zelf bekennen en ik lees het zelf ook. Als, als ik iets opgeplakt zie en ongeoorloofd geplakt wordt... kijk ik er wel heel vaak even op. Sommige adviesjes zijn natuurlijk uh, ronduit schitterend. Die zijn er ook, ja, hele mooie. Ja, van Ruurpop bijvoorbeeld in Ruo is het geweldig mooi, efficiënt. Ja, heel veel kleuren. Ja, ik weet niet of het functioneel is, dat is een tweede, maar ik vind het een hartstikke mooi. Misschien heeft u een ideale oplossing voor deze overbodige motie? Nou, Mijn eigen ideale oplossing eh, zou zijn eh, plakzuilen in alle kernen en kleine kernen waar iedereen kan aanplakken. Als ik het lees, denk ik, wat, dat lijkt me nog niet een heel groot probleem dit. Maar... Nou, als um, je het over hondenpoep hebt, denk ik dat het grootste het probleem is. De geschrapte vluchten naar Schotland en eventuele overlast voor omwonenden dagen later... is de recente vulkaanuitbarsting op IJsland vooral erg fotogeniek. Filmmaker Jon Gustafsson maakte vanuit een helikopter deze indrukwekkende beelden van vulkaan Grimsvetten. Let u niet te veel op de dramatische soundtrack. Kijkt u even mee. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker.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 Nummer 1 in diverse landen in de iTunes-charge. Dit was Yael Naim met New Soul. Het is 8 minuten voor 10, ah, dames en heren. Miljoenen mensen zijn in de jaren 40 door zijn toedoende dood ingejaagd, zoals u weet. Maar ondanks dat is Adolf Hitler waarschijnlijk in tientallen Oostenrijkse gemeenten nog steeds ereburger. En de meeste gemeenteraden lijken dat uit principe niet onmiddellijk te willen opheffen. Erik Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Correspondent in Wenen. Zijn ze gek geworden daar, die, die gemeenteraadsleden? Nou ja, als ze gek zijn, dat, uh, dat weet ik niet. Maar er is in elk geval heel veel discussie over uh, sinds deze week. De zaak aan het rollen is gekomen in Amstetten, een klein plaatsje, ja. dat wellicht bij veel mensen toch bekend is van de zaak uh, Jozef Fritsel van een paar jaar geleden. Ja, hoe kan het dat de grootste engert uit de recente geschiedenis nog steeds ereburger is in veel daar? Nou, het, uh, het is eigenlijk uh, sinds uh, 1938, het moment van de Anschluss van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland... dat het gebruikelijk was dat een gemeente waar Hitler op bezoek kwam... dat hij daar meteen tot ereburger werd benoemd. Ja. Nou, de meeste gemeenten hebben dat natuurlijk meteen na de oorlog weer rechtgezet. Maar in ja, waarschijnlijk toch tientallen andere gemeenten is dat, uh, is dat nooit gebeurd. En dan is hij ziet nou dus formeel gezien nooit dat ereburgerschap ontnomen. Nee, waarom niet? Nou, daarover is, uh, gaat de discussie nu eigenlijk... Um, het probleem is eigenlijk dat gemeenten die uh, de kwestie liever niet willen aankaarten... Uh, uh, zeggen dat ze dat ook niet doen, omdat het juridisch gezien eigenlijk niet mogelijk is. Zij gaan er namelijk vanuit dat iemand die uh, ereburger is en overlijdt... daarmee vanzelf dat ereburgerschap verliest. Ja. Een dode persoon kan geen ereburger zijn. Nee. Maar goed, uh, in de gemeenteraad van Amstetten is nu dus gedoe. Twee uh, gemeenteraadsleden van extreem uh, rechts, uh, van de FPE... die stemden niet dus voor het opheffen van dat ereburgerschap van Hitler... Waarom niet? Ja, dat, ja, dat klopt. Nou, de FPU heeft daar vijf gemeenteraadsleden. En bij de bewuste zitting afgelopen dinsdag bleven drie helemaal weg van de zitting. En de andere twee die hebben zich onthouden van stemming. En ja, zij stelden zich daarbij inderdaad op dat formele standpunt... dat een ereburgerschap automatisch komt te vervallen... zodra de persoon in kwestie overlijdt. De FPU zegt dus dat het ereburgerschap van Hitler in Amstetten in 1945... met het overlijden van Hitler vanzelf is geëindigd. En de partij noemt de hele kwestie en het... Staat maar over in de hoofd de gemeente gaat, dan ook slechts de publiciteitstunt van de Groenen die de hele kwestie nu hebben aangekaart. Maar goed, is, hij, daar... nou wel, is hij nou wel of geen ere lut meer of ereburger meer daar? Hij is uh, nou, het staat in het archieven nog steeds als, uh, als ere burger vermeld ja um, Het is niet helemaal duidelijk, daar zijn de, de juristen het ook niet helemaal over eens... Of, um, ja, of, of dat nu definitief eindigt als je overleden bent of niet. Feit is dat toch een, een, een tientallen gemeente in Oostenrijk nog steeds... Hitler in de archieven nog steeds als ereburger staat vermeld. Juist. Maar goed, dan, je kunt er een hele principiële kwestie van maken... van luister eens, als iemand dood is, is hij dood en dan is hij geen ereburger meer. Maar als het in de archieven nog vermeld staat... ik kan me voorstellen dat je daar niet echt trots op bent. Zelfs in Oostenrijk niet. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Kijk, de FPÖ stelt helemaal op dat formele standpunt. De Groenen, die de kwestie nu hebben aangeswengeld... die doen juist meer een appel op het moreel... en zien zo'n hele kwestie juist als een uitgelezen kans... om ja, een sterk signaal af te geven tegen extreem rechts. Ja. Kijk, feit is wel dat, dat veel gemeenten huiverig zijn... om zulke kwesties überhaupt op de agenda te zetten... omdat zij bang zijn voor hun eigen imago. Kijk, als blijkt dat de naam van jouw gemeente... Uh, tientallen jaren lang verbonden is van Hitler... ja, dan is dat toch... Dan kan het toch stigmatiserend werken voor jou als gemeente. Ja, maar en misschien nog wel inwoning. veel stigmatiserender als je uh, het verdomd om het op te heffen, zou ik maar zeggen. Ja, maar goed, dat is wel de, de tactiek zeg maar, die veel gemeentes uh, gevolgd hebben. Ja. De is het ook niet ook, omdat uh, de FPE zelf bang is dat een deel van de achterban van die FPE dit eigenlijk wel een prettig idee vindt, dat, dat de betreffende uh, uh, ere, ereburger nog steeds in de archieven staat? Nou goed, het is natuurlijk duidelijk dat mensen die nog steeds uh, sympathieën in die hoek hebben... eigenlijk alleen bij de FPÖ terecht kunnen in het Oostenrijkse spectrum. Dus uh, daar zal zeker een kern van waarheid in zitten. Ja. Het is natuurlijk ook duidelijk dat de FPÖ dat nooit hardop zal zeggen. Nee. Goed, is nou de conclusie van uh, dit uh, uh, verhaal dat uh, in, in ieder geval Amstetten uh, Hitler gewoon in de archief blijft staan als ereburger, ja of nee? Nee hoor, nee, nee. De gemeente, hoewel de FPÖ dus niet meegestemd heeft, vond de rest van de gemeente gaat het wel een goed idee. Ja. Dus uh, in, in Amstetten is die inmiddels uh, geen ereburger meer. Nee. Interessant is natuurlijk wel dat, het, naar aanleiding van die kwestie in Amstetten, dat in een aantal andere gemeenten inmiddels ook de discussie uh, ja. is gaan spelen. Ja, want en het is ondanks... het verhaal van de dag. Hè? Iedereen heeft het erover in Oostenrijk. Ja, absoluut. Dus. En, en er komen nu natuurlijk steeds meer gemeentes boven water. Waar blijkt dat ook uh, andere natieleden van het Nederlands uh, van zijn. We moeten het hierbij laten, Erik. Dank je wel. Correspondent in Oostenrijk straks Elko Brinkman die wil dat het btw tarief in de bouw wordt verlengd tot zo. Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam